11 uur en net wel met het NOS-journaal. De eerste van de dertig Greenpeace-activisten die in Rusland amnestie hebben gekregen, heeft het land verlaten. Het is de Zweeds-Russische Dima Litvinov. Hij is nu in Finland. De Nederlandse actievoerders Mannes Ubels en Faisal Ulazen mogen ook weg. Wanneer ze naar Nederland gaan is nog niet bekend. Ze zaten vast sinds eind september toen ze werden gearresteerd tijdens een actie in het Noordpoolgebied.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 De Belgische politie heeft met behulp van DNA een verdachte kunnen oppakken van de grote diamantroof van februari op het Brusselse vliegveld Zaventem. De man was al eerder in beeld, maar kon nu met behulp van DNA-technologie worden gearresteerd. De diamanten met een waarde van 37 miljoen euro werden uit een klaarstaand vliegtuig geroofd. Een deel van de buiten is in mei teruggevonden bij de arrestatie van 31 verdachten.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 De schaatsers Sven Kamer, Jorrit Bergsma, Lotte van Beek en Marit Leenstra hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Sochi. Op het kwalificatietoernooi in Heerenveen waren de mannen de snelste op de 5000 meter en de vrouwen werden 1 en 2 op de 1000 meter. Als derde eindigden Jan Blokhuizen en Irene Wust. Zij maken ook goede kans op plaatsing, maar dat is nog niet definitief. Dat horen ze op Oudejaarsdag. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en een graad of vier. Er komt weer regen en overdag wordt het zo'n negen graden. Aan zee kan de zuidelijke wind stormachtig worden, kracht acht. Met in een groot deel van het land kans op zware windstoten. Later op de dag neemt de wind weer af. Dit was het NOS-journaal. Hoe ik, Jan van Skorrel, in 1523 betrokken raakte bij de moord op de paus.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Chris Keijner. Ik heb een hele mooie kerst gehad. Gisteren waren traditiegetrouw de tantes te gast. Tante Gon, inmiddels 93, vertelde voor het eerst... dat ze alleen thuis vaak heel driftig kan worden. Ja, zei tante Ans, vooral als Ajax achteruit voetbalt. Ik heb een hele mooie kerst gehad. Goedenavond, welkom bij deze tweede kerstdag special van het oog. En Omdat het tweede kerstdag is, hebben we vanavond ook twee zogenaamde familiegesprekken. We horen op kerstavond de kazannetjes en gisteren de siebelingetjes... en vandaag doen we de merkiezen en de grijdanussen. Een politieke broer en zus en een theatervader en zoon. En we buigen ons over de staat van het vermaak in Las Vegas... waar Britney Spears morgen aan een reeks voorstellingen van twee jaar begint... En we schuwen het grote nieuws ook niet vanavond in een gesprekje over de Turkse toestanden en het overzicht van het nieuws van vandaag. Donderdag 26 december. Nog even, en ze zijn weer op Nederlandse bodem. De Greenpeace-activisten Ula sen en Ubels. Ze hebben een uitreisvisum gekregen en mogen eindelijk Rusland verlaten. Dit betekent eindelijk dat over is. over. Het is Het duo heeft maandenlang vastgezeten nadat ze actie hadden gevoerd tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. Ubos kijkt met gemengde gevoelens terug op die actie. We can go home, yes, but uh, what we came to do is uh, try to make people aware of what's going on in the Arctic. That's something we uh, we have to continue in a different way. Maar Ola Sen is tevreden. Wat ik wel heb gemerkt is dat er ontzettend veel aandacht uh, voor de riskante boring in het Noordpoolgebied zijn en, uh, en dat er ook ontzettend veel steun is. Vanuit mensen over de hele wereld. voor wat we hebben gedaan. In Thailand zijn de anti-regeringsdemonstraties. die al weken aanhouden. voor het eerst totaal uit de hand gelopen. De oproerpolitie raakte slaags met demonstranten. Daarbij is een agent gedood. Volgens de Thaise politie. schoten sommige demonstranten met scherp. Dat is ook de conclusie die de BBC-correspondent trekt. They slingshots homemade bombs throwing rocks in at the police the police responded with a lot of tear gas uh, a great deal of tear gas some rubber bullets as well um now clearly there were also people using firearms there Een groene kerst in Nederland, maar hevige sneeuwval in Zwitserland, Oostenrijk en Noord-Italië en overstromingen door hevige regenval in Zuid-Engeland. Geen traditioneel kerstontbijt voor dit gezin, maar hozen en dweilen. Ik denk dat het gebeuren. Het is within inches of van in. En dan uh, again. So het was een schok voor het systeem het echt really de deuren Deze gestrande taxichauffeur kreeg van de hulpdiensten het advies om zijn passagier naar een droge, veilige plek te brengen. The was in my car. The emergency service me: to take en ook boxing day ging grotendeels aan Zuid-Engeland voorbij, de dag dat Engelse vrouwen op jacht gaan naar koopjes. perfumes handbags. Onze verslaggever Jeroen Schutteijzer had zijn kerstviering ook anders voorgesteld. Hij mocht een reportage maken in gevangenis Veenhuizen. U weet wel, even voelen hoe dat is in een cel zitten. Nou, dat liep iets anders dan Jeroen gedacht had. Nou, daar zit ik dan. Het is niet echt riant. Toilet, een bed, twee stoelen en een tafel. Mag ik er weer uit, meneer Sluiter? Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En morgen is er gelukkig weer in krant. Gelezen door Marielle Hageman. In Trouw deelt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb een sneer uit naar Brussel. Hij vindt dat het beleid van de Europese Commissie te veel gaat over het platteland en te weinig over de steden. Abu Talib wijst erop dat de helft van het Europese budget naar landbouw gaat. Hij vindt dat dom. De Europese economie drijft op de steden, zegt de Rotterdamse burgemeester. Bovendien woont volgens hem binnen zo'n tien jaar 80 procent van de Europese burgers er. Voor de luchtmacht is de lucht alleen niet meer genoeg. De luchtmacht richt zijn blik op het heelal, schrijft de Telegraaf. Daarvoor is een speciale afdeling opgericht... die zicht wil krijgen op alles wat in de kosmos zweeft. De commandant van de luchtstrijdkrachten zegt in de krant... dat hij wil weten wat er in het heelal over ons heen zuist. Maar de luchtmacht denkt ook aan een eigen ruimtevaartuig... om de Nederlandse belangen in de stratosfeer te verdedigen... Star Wars is voor Defensie geen science-fiction meer... zegt de luchtmachtoverste in de Telegraaf. De Volkskrant heeft een gesprek met dé vuurwerkdeskundige van de politie. Hij ziet het illegale vuurwerk dat jaarlijks een hoop ellende veroorzaakt... alleen maar zwaarder worden. Het meest populaire illegale knalvuurwerk van dit moment, de Cobra... is inmiddels vergelijkbaar met de kracht van een handgranaat. Maar het gewone consumentenvuurwerk wordt ook steeds zwaarder. En dat komt doordat de regels zijn versoepeld... Politieman adviseert daarom ouders van kleine vuurwerk van laten... eens goed te kijken wat hun kinderen in huis halen. De rijschoolbranche streeft naar de zuivere rijinstructeur. Mensen die fraude hebben gepleegd of zijn veroordeeld voor zeden of drankmisdrijven... moeten eruit, valt te lezen in een groot aantal regionale dagbladen. Om cowboys te weren eist brancheorganisatie BOVAG van alle rijinstructeurs... een verklaring van goed gedrag. Aanleiding is een ruzie bij het examencentrum in Rijswijk. In de auto van een rijinstructeur werd een vuurwapen gevonden. Daarvoor waren er al klachten over instructeurs... die hun handen niet thuis konden houden. Rijscholen krijgen tegenwoordig al 15-jarigen over de vloer voor het Bromfietscertificaat. De branche vindt dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar een rijschool moeten kunnen sturen. Creatief in tijden van crisis. Het AD komt met een verhaal over een restaurant in Den Haag... dat uitsluitend gaat koken met producten van de goedkope Duitse supermarkt Lidl. Voor 5 euro krijgen de gasten straks een complete maaltijd... inclusief drank voorgeschoteld, belooft de eigenaar. Hij rekent erop dat het publiek straks in de rij staat... Want, zo zegt de restauranteigenaar in het AD, mensen die geen geld hebben om uit eten te gaan, daar zijn er veel van. Veel meer dan van mensen die met geld kunnen smijten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En we gaan nog even door met het nieuws van vandaag en van de afgelopen week. Gisteren namelijk werd in Istanbul op diverse plaatsen gedemonstreerd... tegen de regering van premier Erdogan. Die onderwerp is van een groot corruptieonderzoek. Drie ministers stapten op en Erdogan vervinger nog eens tien... en ons loeg en passant ook een hele rits politiefunctionarissen. De onrust in het land houdt aan. Oud-europarlementariër Joost Lagendijk, goedenavond. Goedenavond. Je woont in Istanbul. Um, wat is er aan de hand? Waarom gebeurt dit allemaal in Turkije op dit moment? Ja, zoals je uh, zelf al zei, er is een uh, dag of tien geleden... Uh, kwam naar buiten dat officieren van justitie een zaak geopend hebben... Uh, tegen onder andere zonen van een aantal ministers uh, verdacht van uh, corruptie. Het hm. gaat om uh, bouwen op uh, het veranderen van uh, bestemmingsplannen. Het uh, geld ontvangen voor, uh, voor, van bouwbedrijven. En om het ontwijken van sancties in het geval van Iran. Hm. En dat is een grote zaak geworden. Ja, en um, die, die ministers die afgetreden zijn en vervolgens tien man uh, vervangen uit het kabinet. Dat betekent dat de regering Erdogan in problemen komt hierdoor? Nou, een aantal van die vervangingen waren sowieso moesten gebeuren omdat die ministers uh, uh, kandidaat zijn voor burgemeester bij de lokale verkiezingen in maart. Dus die moesten sowieso vervangen worden. Maar er mm. zijn inderdaad uh, vier ministers die genoemd worden in dat corruptieschandaal. Uh, die zijn vervangen. Uh, dat op zich is nog geen reden om uh, hè, voor de regering om in moeilijkheden te komen. Het probleem is in mijn ogen dat ondanks die vervangingen de, de, ook de nieuwe regering eigenlijk doorgaat met het totaal ontkennen eh, dat er een of andere betrokkenheid zou kunnen zijn door mensen die bij dat onderzoek uh, dat hebben opgestart... officieren van justitie, ja. politiecommissaris... om die allemaal te ontslaan. Ja, en er wordt ook vooral door, uh, door Erdogan zelf... Uh, dan gewezen naar krachten uit het buitenland. Uh, er wordt gesproken over die, die uh, islamitische Gulen-beweging... die uh, uh, in een conflict met hem zou zijn... en zou proberen deze regering in de wielen te rijden. Ja. Nou ja, we hebben dit natuurlijk al een keer eerder meegemaakt... in juni, toen er, uh, zoals je misschien uh, nog kunt herinneren protesten waren rond het park in Istanbul... Ja. ook toen zei de regering, ook toen zei de premier... Dat daarachter um, allerlei donkere krachten uit het buitenland staan, allerlei lobby's. Nou ja, een verhaal wat weinig mensen buiten Turkije geloofden. En uh, helaas moet ik zeggen, uh, wordt nu dat, uh, die verklaring weer van stal gehaald. Hmm. En wordt dus ontkend dat er iets zou zijn, iets waar zou zijn van die corruptie. En, en worden dus allerlei samenzweringstheorieën verzonnen uh, die weinig geloofwaardig zijn. Verzonnen. En uh, hoe reageert de bevolking nu? Ik zei net al, gisteren uh, grote demonstraties toch ook weer in Istanbul? Ja. Nou ja, vanmorgen vanmorgen staan er weer nieuwe demonstraties eh, aangekondigd. Kijk, het interessante is niet zozeer eigenlijk dat er die demonstraties zijn, dat het ligt wel een beetje voor de hand. Hè. Die zijn georganiseerde groepen die toch al nooit veel ophadden met de regering. Mm -hmm. Maar het interessante is nu dat uh, in tegenstelling tot uh, die protesten in, uh, in juni... Dat, nu, dat je nu kunt zien dat deel van de, eigen, van de achterban van Erdogan... Hè, mensen die in het verleden op de, de huidige regeringspartij van Erdogan gestemd hebben... dat die ook in toenemende mate ontevreden zijn met die reactie op, van de regering... op die corruptieschandalen. Je ziet dat verraad de partijleden zijn teruggetreden, dat een aantal parlementsleden vinden dat hij dat niet goed doet. Ja. En het is dus de vraag of die mensen ook de straat op gaan. Ja. En dus in de aanloop naar twee grote verkiezingen het komend jaar in Turkije groot probleem voor Erdogan. Ja, Erdogan wil natuurlijk president worden, daar heeft hij meer dan 50% van de stemmen voor nodig. En nu ziet hij dat niet alleen de, de oppositie, maar ook een deel van zijn eigen achterban aan twijfel is geslagen. En dat is voor, zou voor iedereen, maar ook voor hem, een, een groot probleem zijn. Hartelijk dank, jouw slagendek.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 Tim Knol was dat, 1966. Ja, ik had het u aangekondigd. Twee familiegesprekken vanavond. En nu het eerste. Arnold en Judith Merkies namelijk. Broer en zus in de politiek. De een Kamerlid voor de Socialistische Partij. En de ander Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Goedenavond allebei. Goedenavond. Vanavond. Hebben jullie samen kerst gevierd? Ja. ja. En, waar, en waar heeft zich dat afgespeeld? Bij mijn ouders thuis in Heemstede. Ja, en gisteren bij uh, mijn uh, andere zus. We hebben nog... Ik heb nog twee zussen. Ja. Ja, en is het allemaal goed verlopen of ook nog de traditionele kerstruzie? Uh... Nou nee, wij zijn natuurlijk erg van het eerlijk delen. Hmm. Dus we hebben ook de, het koken van het menu hebben we eerlijk verdeeld en iedereen deed er een onderdeel van. Oké, okay, mooi. Ja, en met muziek en zingen, dus het was helemaal goed. Ja. Heel goed. Um, Judith Merkies, ik moet Merkies zeggen. Hè? Ik zou geneigd zijn om Merkies te zeggen, maar jullie zeggen Merkies. Ja, dat is een soort, ik? een soort gekke verdeling in de familie. Ons gezin zegt Merkies, maar er zijn vele andere Merkiezen die Merkies zeggen. Ja. Dat is een beetje een andere klemtoon. En dat komt? Ja, wij zelf denken. Ja, we we, we dat... hadden twee verklaringen. De ene is dat, dat uh, mensen zeggen: wat, Markies? Ze zeggen mm -hmm. nee, Merkies. Ja, om het onderscheiden. Maar het andere zou, zou ook kunnen zijn: dat het, mijn moeder, die is uh, Hongaarse van Aha. oorsprong. Ja, ja. En in Hongarije leggen ze altijd de klemtoon op de eerste lettergreep. Aha. En dus en nu, ik... daar zou het van kunnen komen. Ik krijg nu een iPad aangereikt die Judith net nog even snel uh, tijdens de muziek ging halen. Met een jeugdfoto van jullie, neem ik aan. Ja. Uh, uh, uh, uh, ja. Judith al iets groter. Is, is niet meer zo. Hè? Nee, nee, we de zijn vraag even is dan, het uh, is natuurlijk heel moeilijk op radio, maar uh, waar staan wij? Ik kan hem even voor de webcam omhoog <laughs> houden. Ik weet niet welke webcam er we nu. Nou ja, dit, waar waar staan wij? Zin. Denk Waar jij. staan jullie? jullie staan, ik, zie, ik zie een poortje, een, een, een stenen poortje, dus een poort in een stenen gebouw. En ja, de, de, de, de context kennende, zal het wel op Binnenhof zijn. Ja, we <hè? hijen> ja. ja. ja. kwamen daar een, een jaar geleden. vonden we deze foto weer terug. En ja. Uh, ja, het is eigenlijk wel heel grappig dat uh, wij daar toevallig daar met z'n tweeën op Binnenhof staan. We uh, proberen met onze hand allebei de uh, bovenkant de, de, de, de, het plafond te raken. Ja, ik was het kleiner, dus ik moest een beetje aan de zijkant staan om ook het plafond te bereiken ja, en nu plafond bereikt <laughs> ja precies <laughs> maar uh, t, toen al op het binnenhof uh, zegt dat iets zat het erin uh, ging het bij jullie thuis over politiek uh, dat viel eigenlijk wel mee um, het was niet zo dat wij het wordt vaak gevraagd van komen jullie uit een politiek nest ja. uh, ik denk het niet het is um, ja, het ging wel over heel veel. Het ging, we hadden het wel um, ja, over vrij veel zaken. Over maatschappelijke zaken. Maar niet zozeer vanuit een, vanuit een uh, politiek oogpunt. Hmm. Nou, geloof ik ook niet echt een politieke dynastie, moet ik zeggen. Daar is Nederland gelukkig ook niet echt heel erg groot in. En ze komen wel uit een heel maatschappelijk betrokken gezin. Wat zich in ieder geval er bijvoorbeeld ook in uit. Dat we zijn met z'n uh, vieren, vier kinderen thuis. Ja. Nou, de helft van de familie zit in de zorg. En de andere helft van de familie zit in de zorg voor de toekomst. In de politiek. Ja, en jullie worden dus in ieder geval wat de zorg betreft goed gevoed met informatie uit de praktijk. Zeker. Ja. Ook, ook je noemde het al, moeder komt uit Hongarije, een internationaal georiënteerde familie. Judith, u bent geboren in Canada en Arnold in Bodegrave, Bodegrave. is iets minder <laughs> exotisch, maar wel op de American High School in Bangkok gezeten. Hoe, hoe kwam dat allemaal zo? Um, mijn uh, vader die, uh, die was. Uh, hoogleraar, econometrie, en die, ja, die werd af en toe uitgezonden naar buiten. Aan de VU, hè? Aan de vuur, De ja. eerste katholiek aan de VU. Ja, ja, ja. ja, mooi. ja. ja, ja mijn was, vader uh... komt uit een katholiek nest van tien kinderen. En uh, hij is ook zeg maar, gewoon naar, een, naar het jezuïte uh, gymnasium geweest. Dat mm. zeg maar, gewoon, en dan had je, vroeger had je natuurlijk heel nadrukkelijk een protestantse gang... en een katholieke uh, gang, min of meer een carrière... Maar ja, hij deed het toch zo goed en er was een plek vrij aan de, aan de Vrije Universiteit. En ze wilden hem heel graag hebben. Maar hij heeft het fort daar geslecht van de, de, de protestant. Nou ja. En uh, dan, dan jullie beide stap naar de politiek. Op, op welke leeftijd werd het duidelijk dat het die kant op zou gaan? Ik laat het aan jullie over wie het eerste antwoord geeft. Nou, nou, er is een helpen. klein leeftijdsverschil ja. tussen ons, dus dan ja, is dat... Iets uh, ouder. Precies. Ja. Uh, uh, dus bij mij kwam dat ietsje eerder. Ik was al uh, vrij vroeg, ook in de studententijd... was ik al bezig in de jongerenpolitiek. Met uh, de de uh, Studentenvereniging Internationale Betrekkingen... en de Jonge Democraten. Ja. En, uh, van D66. Van D66. Dat nu van de Partij van de Arbeid. Ja, dus enige. je eindigt waarschijnlijk bij de SP, waar Arnold <laughs> nu al is. Of... Het gaat de goede kant uit, in <laughs> ieder geval. <laughs> ja. Maar... En die, uh, uh, nou vandaar, zeg maar, ik ben er altijd bij betrokken geweest. En uiteindelijk, zeg maar, na een uh, allerlei tussenstappen met anderen, uh, in, in, op bijvoorbeeld als advocaat, uiteindelijk in de politiek terechtkomen. Hmm. En Arnold, wanneer? Uh, nou ja, ook nou wat. Uh, om het rode vuur te branden. Ook naar nou wat omzwervingen. Um, ik, heb, uh, ik heb economie uh, gestudeerd. Ik heb daar nog een tijd in automatisering uh, bij verschillende internationale automatiseringsbedrijven gezeten. En um, ik ben zeg maar, nou ja, ja, vlak na 2000, 2001, ben ik um, lokaal actief geworden voor de SP. En, uh, en waarom gebeurde en mijn vrouw dat? Ook. Wel, welke lokaal, enorme maatschappelijke misstand zag je dat je dacht, <coughs> daar moeten we radicaal... Een uh, en, uh, ruk naar rechts van de gehele uh, politiek. Hmm. Het was een beetje in de tijd van de opkomst van Fortuyn. En uh, nou ja, dat is dan een moment dat je denkt van... Uh, ja, Het is trouwens uh, een moment wanneer veel mensen dat dachten um, hmm. van uh, nu moet ik mij ja, er ook mee gaan bemoeien. Ja, ja. ja. Ja. En uh, ja er zodoende ingerold, eerst op lokaal niveau... en later ook als uh, medewerker van, van de fractie ja. uh, op het gebied van financiën. Ja. En heb, ben je toen eerst bij jullie te raden gegaan van... Uh, is, moet ik dit wel doen? En... Nee, en het, het is een beetje uh, parallel gegaan aan elkaar eigenlijk. Um, maar ja, het is, het is wel heel leuk hoe dat uh, samen is gelopen... Um, ja, we hebben veel parallellen in ons leven. We worden ook allebei in Amsterdam gewoond. Of ik woon nog steeds in Amsterdam. Maar jullie hebben ook een lange tijd in Amsterdam gewoond. En nou ja, zo kruisen zeg maar, onze wegen op verschillende manieren elkaar steeds. Ja. Dus het is heel leuk. We zien elkaar ook regelmatig in Brussel dan wel in Den Haag. En waarom is het... Terwijl, jij ik, ja, ik ben in de jij-moot geschoten. Uh, jij, jij, Judith, bij D66 begonnen. Waarom is toch de Partij van de Arbeid geworden? Nou, ik ben bij de Jonge Democraten begonnen. Ja. En, uh, <laughs> ja, omdat de jongere beweging van D66, toch? Ja, maar ik geloof ook dat als je dus ook ziet... dat wij allebei in een andere partij zitten... we, hebben, we delen eigenlijk heel veel goed. En er wordt heel vaak gedaan alsof je met in een andere partij... dan ook betekent dat je iets, iets heel anders moet denken. Hmm. En er zijn heel veel gelijkdenkenden dwars over allerlei partijen heen. En uh, ik denk op die manier dan ook niet heel erg in hokjes... maar gewoon in wat, wat voor idealen heb je en wat wil je bereiken. En soms leiden verschillende partijen naar dezelfde weg. En ik, uh, de keuze die ik toen maakte, daar sta ik nog steeds achter... Uh, alleen ik sta er ook achter dat ik zeg maar, uiteindelijk heb gekozen voor de Partij van de Arbeid. Juist vanwege de, het gedachtegoed uh, wat de Partij van de Arbeid heeft. En natuurlijk is dat af en toe ook de tijd. Een partij wisselt zeg maar, gewoon met de tijd en de, hm. de ene keer uh, uh, maakt het andere keuzes. En uh, bij de Partij van de Arbeid heb ik altijd gedacht dat het, uh, het werken aan een sociaal Europa, aan, aan uh, uh, gelijkdelen dat ik dat daar in ieder geval daar goed kwijt kom. En denk je dat nog steeds na nou, al het gedoe van het afgelopen jaar, de onkostenvergoedingen, het kortere ding, uh, ja, het leidenschap? Ja, want uh, voor mij is het zo dat uh, uh, uh, leiders komen en leiders gaan, politici komen, politici gaan. Maar ik geloof dat idealen en gedachten goed. En als je het hebt over dat, dat rode vuur, mm. dat blijft hetzelfde. Mm. En uh, het is dan ook gewoon zo, ik heb voor deze partij gekozen vanwege het gedachtegoed en vanwege het ideale. En daar sta ik werkelijk nog steeds 100% achter. Oké, okay. heb, heb jij Arnold uh, Judith kunnen helpen toen dit allemaal speelde, die, die, dat conflict met haar partij? Tussen nou, met de partijvoorzitter. Haar en, tussen haar en de partijvoorzitter. Ja, dat is een belangrijk verschil. Ja. Uh, jawel, ik denk het wel, kijk, we, we, we, we hebben het er natuurlijk veel, uh, veel over gehad. Dus ja, ik bedoel, dit is iets wat je bezighoudt. Ja. En uh, nou ja, ik, ja weet je, ik, ik, ik ken haar natuurlijk al uh, veel langer. Dus ik, uh, ik ken haar als een hele andere persoon dan uh, zoals zij werd neergezet in de, in de media. En uh, nou ja, dat, uh, dat doet je natuurlijk ook wel wat als, mm. als, als, als boer. Ja, maar heb je er concreet kunnen adviseren? Of werkt het dan zo dat je vanuit je eigen politieke ervaring ook. Nou ja, je hebt, je, uh, nou ja, goed, je hebt allebei. heb je gewoon uh, met, bijvoorbeeld met de media te maken. Dus je weet uh, onder andere van uh, hm. hoe de media uh, ermee omgaat. Um, ja, wat kun je beter wel zeggen, wat beter niet. Je, je hebt het er gewoon over. Ja. Het, dit zou ook, uh, onlogisch zijn om het er niet over te hebben. Ja. Het meest opvallende eigenlijk aan, aan jullie koppel, als ik het zo mag zeggen, is, is Europa natuurlijk. Jij bent Europarlementariër. De SP is buitengewoon kritisch over, over Europa. Is dat dan.? Want ja, Judith zegt net, oh, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik vertaal het even heel vrij hoor. Voor bij welke partijen zit idealen kunnen hetzelfde zijn. Is dat dan het grootste verschil tussen jullie? Europa. Ja, ik denk nou, we dat hadden het... net, zeg maar, gewoon op weg hier naartoe. hadden we nog een hevige discussie hierover. Ja, juist ja, ja, over nou, Europa. Laat, laat, herhaal een klein stukje. Nou, dat het is. Ik zeg niet dat het er niet toe doet in welke partij. Alleen nee. zeg maar gewoon dat je. Eh, ik vertaal vind zeg maar, het gewoon, vrij, je ja. moet. Je moet eerst heel dicht bij jezelf blijven, bij je eigen idealen. En uh, dan is het zo, zeg maar, gewoon partijen hebben, maken verschillende dingen, uh, fluctuaties mee. En nou, dan moet je af en toe meebewegen. Uh, uh, maar zeg maar, de, de partijidealen en jij moeten bij elkaar passen. Nou, en ik, zoals ik al zei, mijn, mijn broer en ik delen heel veel goed. En uh, onze partijen nemen daar af en toe verdeel, uh, verschillende standpunten over in. Wij ook, maar minder. En als het gaat over Europa is het in ieder geval zo... dat wij allebei hevig geloven in een uh, sociaal Europa. En, zeg maar gewoon dat we, mm -hmm. uh, en dat we allemaal het in Europa goed moeten hebben... een vooruitgang moeten hebben. Dat we daar ook uh, uh, ja, uh, een verdeling uh, in moeten maken. Alleen af en toe verschillen onze partijen wel nadrukkelijk... over de weg daarnaartoe. Ja. En wie daarin ook de, uh, de macht in handen moet hebben. Is het in de huidige politieke constellatie... Partij van de Arbeid regeert met VVD... dan voor jullie lastiger? Ja, um, nou ja, überhaupt, ik, ik, ik, ik moet zeggen, ik ben uh, überhaupt kritischer geworden over de PvdA sinds ze met uh, VVD samenregeren. Maar ja, dat is ook omdat, um, en, maar goed, dan heb ik het met name natuurlijk over de PvdA in de Tweede Kamer, uh, ja, toch wel van veel zaken afstand heeft uh, moeten nemen. Um, of moeten nemen, uh, willen nemen. Maar goed, als het, als het gaat om ons Europa standpunt, dan uh, ben ik het wel met jullie het eens dat uh, ja, je deelt wel het gemeenschappelijke doel, zal ik maar zeggen. Dus ja. van, een, van een, ja, een sociale Europa wat niet. Um, uh, wat dus veel meer is dan een, een, een financiële samenwerking. Ja. Wat, het, wat het nu eigenlijk te veel is. Ja. Te veel, alleen maar die concentratie op de markt en niet het uh, sociale Europa. Ja. Alleen uh, de weg daarheen, uh, zeg maar, de manier waarop je samenwerkt. Uh, ja, mijn partij legt veel meer nadruk. Uh, uh, en, en ik zal uiteraard ook op uh, de, het, het houden van je identiteit en je soevereiniteit van uh, landen. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat mensen zich toch ook... Uh, Nederlander voelen en Duitser voelen. We hebben nou eenmaal veel verscheidenheid in Europa. Okay, ja, als ik dan ja. eventjes mag aankomen, namelijk mijn broer maar heeft het over. Een beetje, beetje kort graag. Ja, ja. Over, over kritisch zijn op de, op de P van de A. Want ik heb natuurlijk, ben natuurlijk af en toe ook redelijk kritisch op de SP. En, uh, maar ik vind in ieder geval ook, en ik vind, ben zeker kritisch over het Europa standpunt van de SP. Maar nou is het zo dat de SP en mijn broer, die zie ik af en toe nog wel zo, maar mijn broer is natuurlijk gewoon parlementair voor de SP. Maar ik vind dat hij toch altijd wel van de SP... wel de beste standpunten heeft. Kijk, oh, <laughs> tuurlijk. En, en, en jij van de Partij van de Arbeid. Oké. Okay. Nou, zijn jullie daar in ieder geval over eens? Hartelijk bedankt, Arnold en Judith McKies. Merkies. Merkies. Ja, de Goldeneering natuurlijk. En die draaien we niet voor niks, want zo meteen in Casa Luna... twee uur Cesar Zuiderwijk in gesprek met Frank Dumosch. En ik zei het al, twee familiegesprekken vandaag op deze tweede kerstdag. Het volgende is met twee leden van de grote acterende familie Grijdanus. Met Aus Grijdanus Senior en Aus Gredanus Junior. Ik sprak ze eerder vanavond toen ze net klaar waren... met hun vijf uur durende opvoering van Casanova bij hun toneelgroep De Appel. Vader deed de regie, zoon speelt de hoofdrol. Hoe gaat die samenwerking? En gaan de gesprekken aan tafel wel eens over iets anders dan theater? Maar eerst vroeg ik of ze een mooie avond hadden gehad. Uh, ja, het was echt een tweede kerstdagfeestje. Uh, uh, het is eigenlijk altijd wel een feestje... want hij ligt heel dicht tegen de Goldoni-comedies aan. Dat was ook een tijdgenoot van hem... Maar het was, het was vandaag opvallend, ja. Je kan, dat, je kan dat vaak meten aan de open doekjes en de lachen. En die waren er veel vanavond? Die waren er heel veelvuldig, ja. ja, ja. Men, en dat betekent, men had er zin in. Ja, dan, dan merk je dat het publiek heel erg meedoet met de voorstelling. En dat is bij comedies natuurlijk altijd heerlijk, omdat dan het publiek eigenlijk die voorstelling draagt. Ja, ja, en even voor mij en voor de luisteraar... want we zitten niet bij elkaar in één studio. U zit in Den Haag en ik zit in Hilversum. Nu sprak ik met uh, senior, hè? Ja, dit was uh, de oude. En uh, junior, hoe, hoe voel je je nu na vijf en half uur op het toneel? Want jij speelt, u speelt, jij speelt de jij, hoofdrol. Ja, alsjeblieft. Ja, jij speelt de hoofdrol, jij speelt Casanova. Vijf en half uur lang uh, niet van het toneel af. Hoe voel je je dan nu op dit moment... Uh, ja, goed. Eigenlijk. Het, uh, ik heb eigenlijk niet het gevoel... en dat was bij die vorige marathon... die was nog twee keer zo lang, die duurde elf uur. Ja. Uh, niet het gevoel dat ik... Uh, um, veel vermoeider ben. Of, uh, ik denk dat het te maken heeft met een soort acteursbiologie dat je energie automatisch verdeelt over de boog uh, van de voorstelling. Ja. En of dat nou elf uur is of een half uur... Uh, voor mijn gevoel maakt dat niet zo gek veel uit eigenlijk. Nee. En is het dan op dit moment vermoeidheid... of is het juist adrenaline die nog steeds doorgaat? Uh, nou, eigenlijk geen van beide. Ik ben uh, uh, uh, vo voldaan. Maar <laughs> ik, ben, nee, ik ben niet moe. nee. Maar, um... Voor wie is zo'n zwaarder? Voor de hoofdrolspeler of voor de regisseur? Oh, uh, nou, de regisseur uh, is opgehouden met zijn zorgen... na de première eigenlijk. Nou, ja, ik denk dat, dat uh, in, in mijn ervaring is het zo... dat naarmate je meer uh, af bent... het vermoeiender is om, uh, om een voorstelling te spelen... dan wanneer je de hele avond op bent, gek genoeg. Ja. Omdat je dan... Uh, in die flow blijft. En als je elke keer af bent, dan ga je ontspannen... en dan ga je uitrusten. En dan moet je er weer in komen. Ja. Dus wat dat betreft kun je maar beter gewoon doorspelen. Dan, uh, uh, ja, dan, dan vliegt de tijd letterlijk en figuurlijk. Ja. Um, heel even over jullie beide uh, voornaam, Als senior um, ja. Kun je ons iets vertellen over, uh, over, over die naam? Is dat, is dat een familieding? Wordt die van vader op zoon overgedragen? Ja, uh, bij mijn weten is, is de naam Aus, het is eigenlijk Ausonius en dat komt van Auke. Auke Zonius, Auxonius, ah. Ausonius. En dat is een, een, uh, een uh, Friese naam, Greidanus ook, van de Grieden. En het kwam eigenlijk van een gortmolenaar in 1622. Die, uh, die zijn zoontje uh, Auken noemde. En die mocht toen naar een Latijnse school. En dat werd Auzonius. Aha. Want zo werd hij ingeschreven. En de traditie in de familie wil dat de oudste kleinzoon... Uh, en uh, helaas was mijn zoon dat. Uh, die, uh, die, die werd weer naar Auken genoemd. Ja. Uh, dus dat, dat, dat werd Ausonius. Nou, als we dat van tevoren geweten hadden dan hadden we met die uh, traditie gebroken. Maar, want ja, want is, is niet prettig, allebei oud? Nou ja, het is natuurlijk heel onhandig... Uh, om, om allebei hetzelfde vak te heten... en dan allebei uh, ouds te heten. En, uh, dat is uh, verwarrend. Vind jij het onhandig, junior? Uh, ben, heb je er last van gehad? Nee, dat, nee, dat niet. Ja, God. als kind wel. Want het is uh, ouds hoe? Ouds hoe ja. hoe speel je dat dan? Um, maar nee, nee, verder helemaal niet. En ja, god, ik plak er nu maar voor het gemak junior achter. En, en het is inmiddels zo dat hij er nu ook senior achter moet plakken. En dat is natuurlijk een... Dat is wel een, een klein overwinningje dan, hè? Absoluut, ja. dat is een overwinning, ja. <laughs> ja, ja, En En, en het is heel erg voor de hand liggende vraag. Maar heb je überhaupt last gehad van het acteurschap van je vader... toen je jezelf als acteur moest gaan ontwikkelen? Uh, moest, je, moest je uit een schaduw zien te komen? Nee, ik heb nooit dat gevoel gehad... Nog op de toneelschool, uh, nog waar ik ooit op uh, de plekken waar ik gewerkt heb, is die vergelijking nooit uh, op een vervelende manier gemaakt. Natuurlijk zijn er wel mensen die zeggen, goh, ik zie, uh, ik zie dit van je vader en dit van je moeder. Maar ja, goed, dat is, dat is ook helemaal niet erg. Mm. Uh, en uh, daar ben ik op een bepaalde manier, als het complimenteus is, ook heel trots op. Ja. Um, en ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik bijvoorbeeld nu hier bij de Appel zou zitten... omdat mijn vader hier toevallig de baas is. Ik, ik heb inmiddels genoeg gedaan. Ja. Ik ben hier pas vier jaar en ik heb ja. twaalf jaar lang op andere plekken gewerkt. Um, dus ik hoef me daar voor mijn gevoel niet voor te verantwoorden. En is, en, hij, uh... en is hij erg een voorbeeld geweest? Uh, Als acteur? In... Nee, nou ja, niet, niet meer of minder dan andere acteurs waar, ik, waar, waar je naar kijkt. Uh, uh, wat dat betreft zijn mijn ouders natuurlijk wel goede voorbeelden... met nog een heleboel anderen. En dat is het voordeel als je opgroeit in een acteursfamilie... dat je uh, veel en vroeg in aanmerking komt met, met, dat, uh, met dat vak. Want, ook... want veel acteurs over de vloer ook thuis vroeger? Nee, nee, nee. Het waren niet, niet acteursfeesten. En ik heb ook het nou ja, idee dat er ook, ook veel he? over. Ge... Ja, nou ja, goed. Veel mensen uit de kennissenkring zaten er natuurlijk in. Maar ja. er werd niet over gesproken. Ook niet in het gezin. Helemaal niets. Oh, nee. liever niets, geloof nee? ik zelfs. Nee. Nee, maar alleen je hebt natuurlijk wel. Um, zoals ik toen ik naar de toneelschool ging. In die zin een voorsprong. dat ik behoorlijk goed wist waar ik aan begon... en wat het hm. vak behelst. Het ja. gaat over uh, uh, lange dagen soms... als je repeteert en s'avonds speelt. Uh, en ook dat het vaak niet uh, altijd even leuk is... als je uh, in de krant wordt... door midden gezaagd of als je... Uh, uh, um, uh, weinig mensen komen of kleine rollen. Uh, in die ja. zin ben ik wel gewaarschuwd door mijn ouders. Ja, weet weet goed waar je aan begint. En dat wist ik. Ja, dat is een want, voordeel. Want, oud senior, was, was dat uh, voor u een overweging... om uh, af en toe ook tegen de kinderen te zeggen... van jongens, ga toch een vak leren, want zo leuk is het allemaal niet? Of... Vond u het meteen leuk? Hè? Er zijn een, een dochter en een, en een andere zoon die ook in, in het acteerswerk zitten. Uh, ja, en, nou, ik heb ze er wel ernstig voor uh, gewaarschuwd. Ik had natuurlijk zelf het voorbeeld van mezelf. Ik ben echt uh, uh, de heel, het hele traject ga gaan van Edelfigurant, jarenlang. Ja. Mijn, eerste, ja. mijn eerste recensie was, en dan was er nog Ans Gerdans. Niet kunnen de spelen, <laughs> niet kunnen de zingen. Ja. Gauw maar vergeten deze acteur. Ja. En ik was getrouwd met Sascha Bulthuizen. Die mm. had na twee jaar al de eerste uh, uh, Theodor. Uh, dus die, die, dat, dat was een soort natuurtalent. Dus ik ken, ik ken beide uh, uh, facetten van wat, wat Aus Junior net zei. Uh, het, is een, het is een fantastisch vak als je komt waar je wil komen. Namelijk uiteindelijk die grote rollen spelen uit het wereldrepertoire. Ja. En nou, ik heb daar 15 jaar over moeten doen met heel hard schroegen. Uh, dus ik heb ze wel gezegd, jongens, dat, dat is het risico. Uh, als je die top bereikt, dan is het echt een feest... Om, om in dat vak bezig te zijn. Want je bent en met het vak bezig... maar ook nog eens met die wereldliteratuur. En ook nog eens met wat er om je heen gebeurt buiten. Ja. Ja. En, dus, en hoe doen ze het nu? Ja, nou ja, dat was mijn grote zorg natuurlijk. Maar ze doen het alle drie uh, eigenlijk heel erg goed... Uh, en, en natuurlijk ben je bang voor, uh, in, in ons gezin in ieder geval, voor protectionisme. Dus ik, ik heb ze ook uh, echt jarenlang ook heel bewust uh, uh, niet binnen de appel gehaald. Hoe hmm. graag ik dat ook wilde. Want, nou, want gewoon gehoor, als... goede acteurs. Ja. Nou ja, precies. Een goed acteur, ongeacht of het mijn zoon is of niet. Ja. Want dat maakt ook eigenlijk geen onderscheid. Maar die wil je natuurlijk eigenlijk heel erg graag uh, uh, aan de zaak hebben. En dat was met Aus ook zo. Ja. Ja. Ous, junior zei net, er werd bij ons thuis bij voorkeur niet, niet over gepraat. Is dat ook zo? En hebt u zich ook verre gehouden van de ontwikkeling van hun carrières? In de zin van geen adviezen gegeven? Of... Nee, nee dat als er iets is wat je niet moet doen... is, is uh, je kinderen in, in hun ontwikkelingsfase uh, je daarmee gaan bemoeien. Bovendien is het zo dat, wil je die top bereiken... dan, dan heb je te maken met... Uh, authenticiteit en persoonlijkheid. En da daar, da dat is iets wat, wat je echt zelf moet ontwikkelen. En heel autonoom. En dan, dan, dan is het zelfs eerder een nadeel als je beroemde ouders hebt. Omdat je, dat je niet in de luwte en in de schaduw van zo'n begin kunt uh, beginnen. Want iedereen uh, ja, die zegt, oh, uh, jij bent de zoon van... en ja, dan kijken ze met een... Uh, uh, een, een ander oog uh, dan uh, Hansje Kielzoch ja. uh, die komt <laughs> kijken. En, uh, en ja. die heeft dan het voordeel van, ja. van die anonimiteit. Ja. Dit was de, de vijfde marathon uh, bij de Appel. En uw laatste, want, want u, ja. stop, u stopt ermee. Um, ja. Is het klaar? Met... Nou, ik, ik stop in ieder geval met de marathons. We, we hebben nu 20% weer uh, uh, korting uh, aan, uh, van de appel. Ja. dankzij onze alom gewaardeerde meneer Zeilstra, die echt uh, voor Nederland echt een ramp heeft veroorzaakt. Die was uh, dat hij... in, een, in een vorig kabinet staatssecretaris, ja, hè? Voor, ja. Ja, voor hij leidt dan. nu de VVD, dus dat is, het gevaar is nog niet geweken. Maar <hijks> ja, daar is echt uh, niet alleen bij de appel, want uh, wij komen er wel, want uh, we zijn al vijf keer opgeheven, geloof ik, en we zijn er nog steeds. Dus, maar ja. heel veel anderen, die zijn echt gewoon meteen uh, uh, uh, uh, ja, uh, de nek omgedraaid en uh, en dat is echt een kwalijke zaak. Ja. Uh, nou ja, uh, dus, dus je zit met 20% minder. En, en uh, dan, dan wordt de druk van zo'n marathon die zo ontzettend veel geld kost, en zeker voor een klein gezelschap als de appel... is het eigenlijk totaal onverantwoord om aan zoiets te beginnen. Ja. Ja. Als junior, als, opkomt, ja, ja. Sorry, als junior mag ik? Want ja, anders uh, gaan we over de tijd. En dan uh, kom ik niet meer toe aan die vraag waarom, waarom jij eigenlijk bij, bij de appel wilde spelen. Want je zegt, nou, je had al veel gedaan, inderdaad, veel televisie, al, al een jeugdfilm begonnen... maar ook bij, bij, bij theatergroepen, Gent onder andere. Waarom ja. toch naar de appel, een paar jaar geleden? Uh, nou, dat had er... Uh, mee te Ik heb tien jaar lang met Johan Simons gewerkt. Ja. Eerst in Eindhoven, toen inderdaad in Gent. En toen vertrok Johan naar uh, München. En ik had toen uh, tegen die tijd bijna vijf jaar in, uh, in België gezeten. Toen dacht ik, nou, ik wil nu wel weer terug. Want ik, ik wil een Nederlandse acteur zijn. En, en, en ik wil in mijn eigen taal. Dat is natuurlijk toch... Althans voor mijn gevoel, het, het wapen waar je het mee moet doen. En um, ik dacht, ik, ben geen, ik kan geen Duitse acteur worden. Ik kan wel spelen in Duits. Maar... Dus ik dacht, ik ga terug. En wat ik graag wilde ontwikkelen is uh, regisseren. Ik heb daar van uh, Johan in Gent uh, de kans gekregen om dat te mogen doen. Mm -hmm. En um, bij de appel was wat dat betreft de meeste ruimte... Uh, uh, voor mij om uh, voorstellingen te maken. En ik heb ook het eerste seizoen dat ik hier was... Uh, twee, drie eigenlijk, drie voorstellingen kunnen maken. En uh, uh, dat was eigenlijk de voornaamste overweging om te kiezen voor de appel. Ja. Dat, dat ik dat wil uh, leren. En hoe beviel de samenwerking met vader? Uh, ja, uh, uh, heel goed. Hm. Ja, ja. Op geen enkele nee. manier ingewikkeld? Nou ja, God, zoals elke repetitieproces soms ingewikkeld is. Ja, ja. Maar, maar ik heb niet het idee dat nog hij nog ik op enig moment last hebben gehad... van het feit dat wij vader en zoon zijn. Um, nee, nee dat, dat geloof ik niet. Nee. En, um, en uh, je vertrekt ook bij de Appel nu. Je gaat naar de toneelgroep Amsterdam. Heeft dat iets te maken met het feit dat je vader stopt als uh, artistiek leider daar? Uh, nee, want ik heb mijn naam niet verbonden aan die van Aos. Van, uh, van, uh, um, maar uh, nou, ik zit hier nu vier seizoenen. Uh, en uh, ik, ik werd gevraagd om bij TGA te gaan spelen. Hier komt een heel nieuw gezelschap. Ja. Dus uh, het, uh, het, het waren nieuwe ronde, nieuwe kans En uh, ik verheug me erg erop uh, <laughs> om, om daar te gaan werken. Ja, yeah. Senior... Um... Tot slot, nog, toch, toch misschien een adviesje op de valreep. Is dat een verstandige stap naar toneelgroep Amsterdam? Ja, dat denk ik zeker. Als je kijkt naar uh, iemands persoonlijke ontwikkeling... en zeker waar het, waar het uh, uh, de, de acteerskwaliteit betreft... is het natuurlijk altijd fantastisch om met, uh, met een aantal mensen uh, te spelen die ook in die hoogste regionen werkzaam zijn. Uh, omdat dat, ja, is net als de Eredivisie Voetbal... Uh, doordat je met zo'n gezamenlijke club werkt... Uh, kan je met elkaar uh, tot hele grote hoogte komen. En dat is natuurlijk een ontzettende uitdaging. Het is voor de appel uh, jammer... omdat je ja, dit soort acteurs uh, nodig hebt. Maar op het moment dat hij weggaat... Uh, maakt hij ook weer plaats voor anderen... En er is op het ogenblik heel veel talent in Nederland. Dus die, die plaats zal zeker opgevuld worden. Door een en, van de andere uh, Gerdanischus? Uh, nou, voorlopig, voorlopig gaan die hun eigen weg buiten de appel. Maar uh, misschien dat die ook ooit nog eens uh, uh, hier... Uh, voet op, op dit podium zetten waar ze ooit uh, in, in de kledingzolder zijn geboren. In de, uh, uh, ja, gebo de verkleedkist geboren bijna. Ja, ja, nou, ja. Ze zijn er bijna gemaakt, ja. <laughs> Oké, okay, nou, dat, uh, die, die details laten we verder zitten. Hartelijk ja. dank voor het gesprek. En ik hoop dat uh, de komende dagen net zo'n feestje worden als uh, vanmiddag. Hartelijk ja. dank. Heel goed. Dag.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 ja, de Bright Lights City. Morgen begint Britney Spears haar twee jaar durende residency in Las Vegas. Twee jaar lang zal zij te zien zijn in het Planet Hollywood Theater aan de Strip. Britney Spears has done platinum albums, done TV en movies. Don't go a little crazy now and then, but now she's cashing in because Brit... Doing Vegas. I love Vegas. The energy here is really, really good. If I'm gonna do definitely do the greatest hits, but I'm gonna have to put some of my my new material into it just to keep it fresh. Here Starting December 27th, she'll be performing 50 shows a year. The show, Britney, piece of me. Ja, Britney Spears, twee jaar lang in Las Vegas. Correspondent Walter Zwart. Goedenavond. Ja, goedenavond. En muzikant Edo Donkers vanuit de Verenigde Staten, ook Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Edo, uh, om met jou te beginnen. Um, ja, We kennen natuurlijk die concertreeks van, van Elvis... maar veel andere namen, Celine Dion, Frank Sinatra... om er maar eens twee te noemen. Het beeld is toch wel een beetje dat zodra je op de strip in Las Vegas belandt, dat je dan in de herfst van je carrière bent. Klopt dat? Nou, ik heb hier uh, geleerd aan de oostkust van de Staten. Ik zit vlakbij Baltimore bij uh, Vrienden. En uh, van Sally, de dame van het huis hier. Die ons uh, nou, hier een, een fijn warm bed biedt en uh, ons huisvest. Uh, dat het toch niet helemaal juist is. Want uh, het, het, ja, soms heb je dan een boost uh, nodig in je carrière als, als topartiest. Maar het is niet zo dat je dan in, het herf, in de herfst van je carrière zit. Het is eerder een strategische move van oké, okay, nu is het tijd voor een, voor een Las Vegas uh, audience. En dat, dat brengt nogal wat positieve dingen met zich mee als je daarvoor kiest. Oké, okay, want Wouter Zwart, wat, wat voor positieve dingen brengt dat mee? Wie kiezen er op dit moment voor Las Vegas? Nou, ik denk dat het meest positieve is dat je er heel veel geld mee kan eh, verdienen. Kerstin, hè? Ja, we horen ja, het net. Ja, ja ik, ik, denk, ik denk dat het wel waar is, hoor. Dat het voorheen was het echt een beetje een sterfhuis voor oudere artiesten. Las Vegas, heel ja. wat van die mensen die zijn een beetje in dat zwarte gat verdwenen... na een aantal jaren. Dat is wel veranderd. En dat komt voornamelijk door één persoon. En dat is Celine Dion. Die is er in, in 2003 echt ingeslaagd om een jarenlange reeks... van hele succesvolle shows daar neer te zetten. Die trok het stijlniveau ook een beetje omhoog. Een beetje uit dat groezelige en grauwe. Eh, dat is een groot succes. En die vrouw heeft daar in een paar jaar tijd 400 miljoen dollar mee verdiend. Dus zo. dit was een gigantische cash coup ja. ja, en toen dachten natuurlijk heel veel andere artiesten, hé, hey, dan, dan, dan willen wij dat ook wel. Dus ja, nu, als je naar Las Vegas gaat, kun je kiezen uit Elton John, Cher, Rod Stewart, die traden allemaal tegelijkertijd op. Heleboel countrysterren. Garth Brooks, Tim McGraw, dat zegt ons misschien niet zoveel in Nederland, ja, maar Garth dat is een echt Ken hele ik, ja. grote ster, hoor. In, precies, in Amerika. Zeker. En die verdient daar tientallen ja. miljoenen dollars mee. Ja, De dus, um, en, en, en ben jij wel eens geweest in een show in Las Vegas? Nee, nee, nee ik, blijf, ik blijf daar ver vandaan. Nou, dat is niet helemaal mijn, uh, mijn smaak. Maar nee. ja, er gaan veel mensen heen. Die zalen daar gaan wel al, al 4000, 5000 mensen in keer... Uh, op z'n ze, op, op ze minst 100 dollar uh, als je achteraan zit. En hoeveel van die theaters staan er eigenlijk in Las Vegas? Zo beetje? Bijna elke casino heeft er wel eentje. Ja. Uh, Britney Spears gaat optreden in het Axis. Uh, de, de grootste is en de belangrijkste en de meest bekend is misschien wel het Colosseum Theater van, ja. uh, van uh, het grote theater Cedars Palace. Nou, Edo, ben jij wel eens uh, naar een show in Vegas geweest? Nee, niet naar een show in Vegas. Maar wat grappig is, ik, ik vond het echt helemaal niet Las Vegas. Maar ik heb hier, uh, ik heb hier echt geleerd dat ik uh, niet naar de juiste plekken ben geweest met mijn, uh, met mijn vriendin. Nee, ik vond het uh, precies wat je, wat je erover las en hoorde. Out of the desert, een, een smerig, uh, lichtgevend uh, kolos van nagebouwde kitsch monumenten. En, maar ik heb hier echt geleerd dat, nou ja, dat het eigenlijk meer een family experience is geworden. Vroeger was het een, een gok uh, concentratie van gokbedrijven, Nevada, geloof ik, de enige staat waar prostitutie legaal is. Maar dan moet Wouter Zwart me maar verbeteren als dat, als dat niet zo is. Maar dat ah. is wat ik ervan weet. En ik vond helemaal niks. Ik stond uit, check in het hotel. En toen draaide heel hard het liedje Moving Out van Billy Joel. Dat was voor mij heel uh, symbolisch. Maar ja. tegenwoordig is het echt een family outing. En kun je allerlei entertainment, maar ook cultuur beleven. Ik, ik hoorde dat er, dat er uh, schilderijen, tentoonstellingen zijn. Er zijn pretparken voor kinderen. Je kunt inderdaad topartiesten, top of de Bill daar, uh, daar zien. Dus ja, het is. Uh, maar ik zat te denken, ja, als artiest ben ik nou niet echt top of the bill in Nederland. Maar toch een beetje marketing-wise te denken. Ja, Britney Spears is natuurlijk in een dump geraakt in de carrière. Maar de mensen ja. die haar goed vonden, die zijn inmiddels dertig, hebben hun eerste kindjes. Dus misschien willen ze die leeftijdsgroep naar Las Vegas uh, trekken. Want, want Wouter Zwart, is dat inderdaad, misschien dankzij Celine Dion, maar toch ook wel ook een bewuste strategie van Vegas geweest... om af te komen van dat gok-prostitutie-imago en meer een uh, familiestad te worden? Nou, het is, het is uh, uh, nog steeds wel een beetje Sin City, zoals het natuurlijk ook wel genoemd wordt. Uh, ja. er, wordt wel degelijk, er zijn inderdaad hele grote musea die je nu kunt bezoeken. Uh, er zijn wel degelijk inderdaad pretparken voor familie. Ik weet niet of je Britney Spears nou uh, familie entertainment moet noemen. Ik geloof dat je daar een beetje mee moet uitkijken als je jonge kinderen mee naartoe neemt. Maar ja. toch. Uh, ja, goed. Het is je natuurlijk weet wel het nooit zo. Wat en dat is gaat. heel ja. ja, maar wat, wel, wat je wel ziet is. Uh, misschien is het niet zozeer een familie entertainment stad uh, aan het worden. Maar het publiek wordt wel steeds uh, jonger. En dat heeft. Het heeft te maken met iets heel anders. Dat weten misschien niet zo, niet zo heel veel mensen. Maar de dance scene in Las Vegas is heel groot. Het is een beetje een soort Aha. hoofdstad uh, van de dancemuziek gaan worden. En dus ook heel veel dj's die houden daar residentie. Okay. Uh, niet ook, tenminste, ook onze ook, Hollandse uh, absoluut. grote sterren. Okay. ja Ik heb het net nog even opgezocht. DJ Chesto, die treedt daar heel veel op. En treedt bijvoorbeeld in januari alleen al vier keer op in, hetzelfde, uh, in dezelfde club daar. Dus ook, ook, ook die mensen verdienen daar heel veel geld mee. Ja. En, en, en hoe gaat het met, uh, met Vegas als... Uh, als stad even afgezien van, uh, van dat imago, want het is, uh -huh. las ik ergens, de snelst groeiende stad van Amerika. Klopt, ja, ja. Las Vegas is een beetje een stad van twee gezichten. Het is inderdaad die stad van de entertainment, de strip. Daar ging ook altijd alle aandacht naar uit. En daar ging ook eigenlijk alle, alle geld ook uh, naartoe. Een paar jaar geleden uh, was het wel zo. En dat, dat, dat zegt Eder net ook. Als je twee keer een verkeerde afslag nam, dan stond je midden in de, in de armoede. Hmm. Uh, downtown was enorm verlie verloederd. Uh, economische crisis. Het gaat nu weer wat beter. Uh, Las Vegas probeert bijvoorbeeld ook uh, allerlei andere business aan te trekken. Behalve de entertainment. Door bijvoorbeeld uh, ja, belastingvoordelen te introduceren. Of hele makkelijke regels om daar een zaak te starten. En je ziet dat dat wel top, top yes, iets beter uh, gaat. Dat hoorde ik ook in de Bevonderd. Culinaire gezien. Dat het, he, de ja, Edo? Hey, yes, uh, ja, Ja. Absoluut, wat, ja. Wat, wat, wat, wat hoorde je daarover? topchefs? Uh, nou, dat echt topchefs in de culinaire wereld, sorry ik je onderbreek, Wouter, uh, daar ook nee, willen Vegas. koken en willen, willen performen in de restaurants. Dus dat hoorde ik hierover. Ja, ja. ja dat klopt. Inderdaad. Er zijn uh, zeer veel belangrijke bekende chefs die in sterrenrestaurants overal in de wereld gewerkt hebben en nu dus ook daar hun, uh, hun restaurants openen. Uh, dus ja, dat is zeker. Uh, Vegas groeit weer. Uh, maar goed, <laughs> ik bedoel, het is wel een kwestie van smaak, hè? Om nou ja. midden in die woestijn te gaan wonen ook. Uh, ja, als je geen artiest bent en geen pokerspeler, denk ik niet dat het... Uh, voor de meeste mensen weggelegd is. Nee. En uh, uh, Edo Donkers, nog, nog heel even over uh, Britney Spears. Is dat uh, überhaupt muzikaal interessant nog? Nou, dat, dat Ooit heeft ook heel veel eer, uh, Chris. <laughs> um, um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik zei dat tegen een collega van de redactie. Ik heb best wel zwak voor dit soort muziek en als ik wat jonger was dan ik ben, ik ben 41, als ik als ik 30 zou zijn, bri zou Britney Spears mijn Madonna denk ik zijn. Madonna vond ik wel leuk en cool toen ik 12 jaar oud was. Ja, het is dat type popmuziekmarkt en het, het, het aardige wat ik vind is dat ja, het zijn wel liedjes van, van A tot Z en daar ben ik erg gevoelig voor. Ja. Ik ben niet zo van de dance en de drone en pillen slikken en ja, Britney Spears zijn wel gewoon pakkende liedjes en zo. Dus Mag ik, ik daar 30 ook ja, wat ik over zeggen? Ja, interessant. Ja, ja, ja. Uh, Wouter, zeg nee, wat ja, over ik als 30. Ik denk dat het hier heel veel gelijk uh, in, in heeft. Kijk, Britney Spears' laatste uh, album. dat vorige maand is uitgekomen. doet het gewoon heel erg slecht. Het slechtste uh, album tot nu toe. Mm. In de eerste week waren er, geloof ik, nog 100.000 exemplaren verkocht. Het is een enorm goede truc van haar om nu in Las Vegas te gaan zitten. Uh, daar is ook een documentaire bovendien aan, uh, aan verbonden. Heel veel uh, merchandise natuurlijk. Uh, ik denk dat ze een kans maakt dat ze ook wel een groot risico loopt. Ik bedoel, er gaan heel veel twintigers en dertigers gaan er naar uh, Las Vegas tegenwoordig. Of die in de rij gaan staan voor Britney Spears. Ik weet het niet. Nee. Het is in ieder geval wel een hele. Een hele mooie avond uit. en goosje, nou, Ik wil hè? Wel graag stage lopen bij Britney Spears. Hoe je 100.000 albums eh, kopen. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja, goed. En nou. Jullie kunnen allebei nog op 31 december naar Celine Dion. Daar. Dus uh, ja, okay. denk, denk erover na. Hartelijk ja, okay. dank, Wouter Zwart en Edo Donkers. Dit was het Oog. Morgen is Thijs van den Brink. vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een laatste glas im Steen. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.